Charlie van Tijn met het NOS-journaal. Oudwitter en VVD-prominent Wijsglas vindt het gevaarlijk dat de PVV serieus denkt over herinvoering van de gulden. In het tv-programma Buitenhof zei Wijsglas dat dat de onrust over de euro verder kan aanbakkeren. Dat zou verregaande consequenties kunnen hebben, al dus Wijsglas. Hij wijst erop dat Wilders wordt gezien als deel van de Nederlandse regering, ook al levert zijn partij slechts gedoogsteun. In Italië onderzoekt president Napolitano of er een overgangsregering kan worden gevormd onder leiding van oud-eurocommissaris Monti. Hij heeft vanmorgen de voorzitters van het parlement ontvangen. Verwacht wordt dat de 86-jarige president een kabinet wil vormen met leden van verschillende partijen en een aantal mensen dat niet politiek gebonden is.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 De politie van Rio de Janeiro is bezig met een massale actie tegen criminelen in drie sloppenwijken. Daar hebben drugsbendes het al tientallen jaren voor het zeggen. Delen van Rio zijn afgesloten. Brazilië wil de stad veiliger maken voor het wereldkampioenschap voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Griekenland kampt met extreem slecht weer. In korte tijd is de temperatuur er sterk gedaald. In de bergen in midden Griekenland sneeuwt het hier en daar. En morgen wordt ook sneeuw in de bergen op Creta verwacht. Verder stormt het in het deel van de Middellandse Zee. In verband met de storm geldt in een aantal havens waaronder Athene een uitvaarverbod.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 We weten uh, Sinterklaas, van harte welkom hier in Zandvoort. ZFM, voor Zandvoort en de regio. Ja. En alweer het uh, tweede uur van de Sinterklaas special ja, bij zeker, ja zeker. Ja. en we gaan gelijk over naar Rudy, want Rudy staat op het Raadhuisplein, want uh, daar is Sinterklaas inmiddels gearriveerd. Rudy, kom er maar in. Ja, ja hij staat Die... op het uh, balkon en uh, iedereen staat hem toe te zingen, dag. Oh nee, hij is nog niet weg, hè. <laughs> <laughs> uh, hij gaat zometeen nog één rondje maken in het dorp en... Uh, en ik denk dat hij dan uh, volgens mij naar de sporthal ging, hè, waar uh, iedereen langs kan komen. Was wel ja, dat... verwelkomd door de burgemeester? Hij is verwelkomd door de burgemeester. Hij, uh, hij vindt het heel erg leuk en het, zodat het zo druk is. En uh, hij zei dat hij uh, lamme handen had door het zwaaien. Oké. Okay. Oh, van het handje geven was het. Oké. Okay. Okay. En uh, nou ja, gaat hij nog één rondje maken dus, door het dorp. En dan uh, kan je hem nog even bezichtigen. Oké, okay, maar het is dus allemaal goed gegaan. En iedereen is nu op het Raadhuisplein uh, gearriveerd. Ja. Oké, okay, nou dat is hartstikke mooi. Zeg, want het zal toch maar even misgaan. Hè? Dan heb je wel een probleem. Het zal misgaan. Maar het is helemaal goed gekomen. Met de Sint gaat het goed. Met de Pieter gaat het goed. Gaat het goed. Oh, en uh, ja, het is uh, een vol hier. Dus, uh, het gaat dus ja, Rudy, we hoorden van, uh, van Pieter dat er vele duizenden mensen naar Sinterklaas zijn gekomen vandaag. Klopt dat? Um, nou, duizend? Ja, klopt wel. Ik denk het wel. Oké, okay, misschien wel iets meer nog. Want al die kindertjes die tellen voor twee natuurlijk. Maar goed, dat is waar. we krijgen nog uh, even uh, jij, jij, jij, jij een. Heb je een goed plekje daar gevonden? Ik heb een heel mooi plekje. Oké, okay, dus je hebt een goed zicht op. Ja. Oké, okay, nou dan komen we naar uh, twee plaatjes weer bij je terug. Helemaal goed, tot zo. Tot zo, tot zo jullie. Dankjewel. Ik maak een soort van grap, joh Mijn zet van Zwarte Piet Mijn sint heeft het dan blijkbaar druk Want antwoord krijg ik niet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 Ritme van Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl www Zwarte Piet ging uitfietsen Toen klapte zijn band Hij moest toen gaan lopen zijn hand. Nee, Hij kwam in een dorpje en zei tegen de smid Ik geloof. En hij fitst en hij fitst beetje ongerust. Het duurde ook zo lang. Ja, zit heel vervelend. Er zat een pepernootje in mijn achterband. En die heeft een hele aardige smid er voor me uitgehaald. Vervelend, hè? <tie> nou ja, uh, dat moet je me later nog maar eens uh, uitgebreider vertellen. Want ik snap hier helemaal niets van. Wat een vrolijke boel is het hier? Ja, ja, de danspieten zijn een nieuwe dans aan het instuderen. Oh, wat leuk! Mag ik ook meedoen? Natuurlijk ja, mag jij meedoen, Alexandro. Ja, jongen, jongen, je mag meedoen. Dat was sinterklaas, Dat is toch? Wat, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, maar we gaan snel over naar Rudy voor het laatste keer live vanaf het Raadhuisplein. En uh, hoe is de stand van zaken, Rudi? Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en natuurlijk zwarte Piet Sinterklaas. Goed zo! Hij is, uh, hij is net op zijn uh, prachtige paard aan uh, voor een 2? Uh, ...voor een rondje dorp. Echt een rondje dorp, daar heb ik een andere associatie Ja, bij. ja, ja. <laughs> <laughs> maar misschien ook wel. Dus hij gaat één rondje maken door het uh, gehele dorp en hij komt uh, dan weer terug op het uh, Raadhuisplein. En dan... Uh, en dan is het eigenlijk alweer voorbij. Ja, dan gaat hij naar de Korverhal. Hè? Dan is er vanmiddag nog een groot ja, feest. En dat begint om uh, twee uur, heb ik begrepen. Maar ik kan nu wel klok kijken, Rudy. Want uh, Rob heeft mij even uitgelegd hoe je de klok moest kijken. Nou, dat is uh, dus nu gelukt. Want om twee uur begint het feest in de Korverhal. Maar goed, alles is goed gegaan. Hij gaat nu een rondje dorp doen. En dan uh, op naar het grote feest in de Korverhal. Yes. Oké, okay, Rudy. Nou, ik zou zeggen, kom gauw gezellig snel naar de studio toe. We hebben een lekker kopje koffie en pepernoten voor je. Oh, kijk eens aan. En uh, dan kan je lekker even warm worden. Nou, Oké, okay, tot zo. Tot zo Rudy. Tot zo. Dankjewel. Kom op. Dat was Rudy op weg naar de studio en de pepernoten hier in de studio versierd hebben. Oh, die zijn mee. <laughs>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 Lekker met ons weg oh, hey. Roep koele piet is echt oké okay. Koele piet is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 yo send, go send, yo send, go send. Cooler beat in the house. It's white like a thing. Go send, yo send, go send, yo send. Cooler beat in the house. Cooler beat in the house. Come on and shake your booty down to the ground. Ha! Check it out. Cooler beat in the house, y'all. Come on, come on. Amen. Cooler beat. So awesome. Ha ha. <laughs> Cooler Cooler Cooler beat. Cool de coole Pieter rap zo bij CFM op de zondagmiddag. Een lekkere zorg zondagmiddag. En hij heeft die zin toch wel maar massa mee in de Pieter. Prachtig hè, en de komende dagen blijft ook hartstikke mooi. Dus uh, nee hij kan veel werk verrichten. Heerlijk weer. Aldo, jij bent, uh, jij bent op pad geweest juist met, uh, met Rudy. Ja ik geloof. Je hebt hem uh, zien aankomen en ook op het uh, Raadhuisplein. Ja. Nog even een korte samenvatting. Hoe is hij daar op het strand gegaan? Hoe kwam hij uh, precies aan? Hij kwam met een, uh, een speedboot aan vanaf zee ja dat vind ik ook geweldig hè knap ja een heel modern was dat. je ja, komt kom in de stoomboot en zo maar nee met een speedbootje kwam hij aan en op een op een, ja, een soort uh, uh, uh, uh, this, een vrachtwagen die tilde zo die boot uit het water gigantisch rijdt hij rijdt hem het strand op waar je dan uit kon stappen vanaf die, uh, vanaf de boot zo het strand op is toch ongelooflijk. ja speciaal in de, de Sinterklaasboot ik vind ongelooflijk. ja nou en toen met uh, veel uh, door de, de drukte heen naar uh, door de, door de stad, of door het dorp is het duur. naar het raadhuisplein en uh, ja, iedereen wil natuurlijk Sinterklaas een handje geven zo dus duurde ervoor voordat hij er was maar uh, hij is er gekomen en uh, ze hebben allemaal een liedje voor hem gezongen op het raadhuisplein en hij zit nu uh, op zijn paard kijk ja, jou, een roodje dorp maken en daarna naar de ja. ja. nou helemaal goed dus vele honderden kinderen en ouders uh, die zijn uh, vandaag weer uh, bij de intocht geweest ja, Dus uh, erg druk op het raadhuisplein ik denk dat het allemaal vol stond zo. Ja, dan moeten er duizenden ja. kinderen zijn geweest. Ja, Dat kan niet anders, want het staat hier ook ham helemaal vol. Kijk, he? helemaal op, vol. op strand ook natuurlijk. Hè? We hebben een groot strand, maar volgens mij staat het helemaal vol. Nou, ik, uh, zover ik kon kijken zag ik alleen maar kinderen. Ja. Dat bedoel ik. En, vergeet die oude, ouderen niet, hè. Want nou, die gaan vanavond ook, ook, ook hun ook. schoen zetten, hoor. En die gaan ook zingen voor de, voor de kachel. Want ja, dan... ik, ik ja. wel, hoor. Ik wel. Zeker weten. Ja, ik ga vanavond ook mijn schoen zetten. Nou, we hebben nu een hartstikke mooi nummertje klaar staan voor van de muziekpiet, hè. De zwarte pietenbloes. De zwarte pietenbloes. Oh. En ik heb maatje 52, muziek, 50, dus dat kan wat niet, hoor, in mijn schoenen. Oh, oh, oh, oh, oh. Maar mijn vrouw die zet een hele grote laag. Ik ja, denk dat ze krijgt, krijgt, en... oh, oh, ook dat veel krijgt. Oh, dat is ook al een slimmel. En hoewel ik heel goed ben, word ik vaak gepest. In sommige dingen ben ik zelfs beter dan Maar niemand ziet het. Er is niemand die het verdient.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 Ik heb een zwarte piet en bloos Vertel me, wat doe ik niet? Oh ja, piano! Hè? Met uh, witte en... Uh, ah, ja, lekker, ja, ja, ja. ja, ja.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 Hoewel het verleden tijd zal zijn. Door de zwaarte pietje blues. De zwarte pietje blues. Don't step on my blues, sweat. De zwarte pietje blues. Hoewel het verleden tijd zal zijn. van Zandvoort, ook op internet, internet. www.cfmzantvoort.nl cfm Ja ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, Kom maar zeg, binnen met dat nou, nou, nou werd ik net gebeld door een uh, heel klein meisje. En die was een beetje verlegen. Maar die had, die had vorig uur Bert en Ernie gehoord. Kan dat kloppen? Bert en Ernie, ja, was leuk, hè? Ja, maar toen, toen, werd het, toen, werd het, toen werd het net heel erg spannend. En toen begon het nieuws. Nou, zullen we hem dan nog een keer gaan draaien? Nou, doen we dat. Voor wie is dat, zei je? Ja, nee, dat, dat, ze, wil graag, ze vinden het een beetje eng allemaal. Okay, maar maar kom, hier, kom, hier komt hij, komt hij aan. in appels. Wie dat vriet. De appels zijn gezond niet. En appels. Het is weer dit lied, ja? Dat was het kijk, ik heb ja, het geleerd van die uh, iemand die ik op straat die... uh, Ik weet niet wat ik van zeggen moet. Zou, zou je het nog een keer kunnen ja, dat zingen? Nee, maar moet mee zingen. Nee, nee, ik kan niet goed zingen. Nee, ik zing niet. Liever niet. Je zegt in dat lied: Appels zijn gezond. Dat is ja, ook waar. Ja, nou dat is prima. Zou je nog een keer ja, uh, kunnen zingen ja, voor ja, mij? Zin? Ik luister ja. ja. Wat je ziet, piepernoot en appels, beter dan patat friet. De appels zijn gezond, met de piepernoot en niet. Piepernoot en appels, het is weer ja lied. Ja, het ja, is, is kort maar krachtig, pepernoten inderdaad niet gezond, maar ze zijn wel lekker. Hè? Uh, Piet, strooi eens wat, vooruit, Ik strooi Ik heb er niet wat veel meer. Oh. Nee, we moeten ook nog verder. Onderweg ja. ben ik veel pepernoten verloren. hè, zat een gat dat is, in mijn zak. Dus altijd wat met jou. Ja. Hoe vond jij dat liedje? Wat ik vond niet het zo... uh, wel leuk. Uh, en zou je het zelf ook kunnen zingen? Uh, natuurlijk. Probeer het dus. Oh. Ben wel benieuwd. Pepernoten en appels, je weet niet wat je ziet. Pepernoten en appels, bieten dan schiet. De appels zijn gezond, maar de pepernoten niet. Piep, en appels uit is weer dit lied. Ja, en denk ja, ik. Ja, Ernie zal het beter. Nou uh. ja, ik vond er, dat Ernie het beter zong. We moeten weer eens opstappen, ja. Wat heeft u trouwens een mooie baard, Sinterklaas? Vind je, zelf vind ik hem aan de korte kant. Nee, hij is juist heel lang, vind ik. Ik heb nog nooit zo'n lange baard gezien. Hoe is hij zo lang geworden? Hebben de kinderen eraan zitten trekken? Met Sinterklaas, hebben die, hebben die aan nee, hun baard zitten ik heb hem een paar honderd jaar laten groeien. Oh, wat lang. En af en toe wat bijgeknipt. Oh. Maar hij had nog veel langer gekund. Maar dan zou ik erover struikelen. En dit vind ik nu een prettige lengte aan de, aan de korte kant. Maar wel handig. Is dat uh, wat voor jou beet? Zo'n lange beet? Kan, kan ik ook zo'n baard krijgen, Sinterklaas? Het, het lijkt me wel wat. Het, het duurt wel lang, maar het, het kan wel. De haren uit je gezicht, die moet je laten groeien en, en niet afknippen. Dan krijg je een baard. En als u slaapt, Sinterklaas, als u in bed ligt, heeft u uw baard dan onder of boven de dekens? Boven de dekens, dat vind ik prettig, Albert. Onder de dekens wordt het te warm... Maar probeer maar zo'n lange baard te krijgen, wie weet lukt het je. En, en ook zo wit, hoe heeft u hem zo? wit? Dat mijn baard zo wit is komt omdat ik al zo oud ben. Ja. In het begin, toen was mijn baard zwart. O, -leuk, -beet. Maar, ja, maar door het ouder worden o, wordt hij wat grijzer en, en later wit. Ik vind wit mooier wel. Ja, het zit er klaar en mooi. moeten we weer eens opstappen. Ja. Een hoe lang zou het nou duren voor ik zo'n baard heb als u? Nou, ja, ja, dat is moeilijk. De ene baard die groeit sneller dan de andere. Hoe lang? Maar om de lengte van mijn baard te krijgen, moet je toch wel 50 jaar geduld hebben, hoor. Of langer. Dat is lang, nou, ja. Dat duurt dan wel lang. Dan, dan moet ik er nog maar eens over denken. Ja, maar daar kunnen wij niet op wachten. Nee. Iets anders zou ik misschien even van toilet gebruik mogen maken. Maar, uh, to toilet, Ernie, wat, wat is dat? Zitterplaats bij... moet even naar de wc. Ja, ik Zie je wel, Bert, Bert, Sinterklaas is groene eindig meneer. En, Bert, eh, eh, uh, Bert, heb je daar net wel goed doorgetrokken? Houd toch op, Liever niet, ik moet echt heel nodig. Dus ik wil wel graag meteen naar het toilet. Nee, ik had het even tegen Ernie Sinterklaas. Uh, als u dan deze kant uitgaat, hoe goed heilig man, uh, Wacht, dan... dan ga ik even naar buiten even nog iets uit de auto halen. Ben zo terug. Aan deze kant! krijgt, u moet deze kant op, hoor. Doe. Zie je wel, Bert? Waar? Ik zie niks. Waar, Ernie? dat Sint en Piet helemaal niet op een dak rijden op een wit paard. Ze zijn gewoon met de auto gekomen en helemaal niet op een wit paard. Oh, ja, ik hm? zie het, ja, ja. Maar het is wel een witte auto, Ernie. Oh, moet je kijken, Ernie. Ja, Kijk, ja, ja. door het raam, zie je dat? Piet haalt nog een hele grote zak uit de auto. Zou je ook van hem zien? Dat, dat, dat, als we misschien als we heel mooi zingen, dan krijgen, we die misschien, dan krijgen we die zak misschien toch toch, Ernie, misschien, misschien nee, krijgen nee, we als, dat wel al, al, als als dan. Al, al, als al, die mooi moet gaan zingen, dan gaat die ja. zak vast onze neus voorbij. Nee. Waarom, waarom, Ernie, oh, waarom? We, we, we, keer het we, we moeten ook ja, extra nee. lief en aardig zijn en aardig tegen elkaar doen. We moet een, ja. een beetje kunnen volgen gaan Ja, nou. Wat gaan we zingen? Nee, dan zingen we in de ja en dan zijn we mooi aan het zingen. Ja, laten we daar beginnen. We gaan zingen. Wat een verrassing. Ja, hoe dan? Ja, beter nu no, niet. Nou, nou, nou no, no, zeg wat. Die zijn ook helemaal, helemaal, helemaal opgewonden. hè? Ja, het hoor je, dat zo spannend al. Ongelooflijk. Zie We gaan eens dus even kijken wat het weer de komende dag gaat doen. Albertje. Ja, en het wordt prachtig weer om je schoen op te zetten. Want uh, het wordt... Uh, ver, het, is, het is vandaag een en al zonneschijn, natuurlijk. Dat kan ook niet anders, want Sinterklaas is in antwoord. Maar er trekt ook een beetje sluierbewolking over, uh, over Zandvoort, waardoor de zon af en toe wat wazig te zien zal zijn. Nou, ik heb er nog niks van gemerkt hoor. Het blijft in ieder geval droog en het waait een beetje, niet zo erg veel. En uh, het wordt ongeveer 10 graden vandaag. Nou, en dan morgen als die, al die pieten weer aan het werk moeten en die daken op moeten in Zandvoort. Nou, dan uh, is het prachtig herfst weer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een klein matig zuidoostelijk windje. In de nacht daalt de temperatuur naar waar het dichtbij het vriespunt. Dus die pieten moeten zich wel goed aankleden. Want op dit daken en uh, zeker bij dat hele hoge flatgebouw hier, hè, dan is het wel heel erg koud hoor. Wordt het maandag, en wordt maandag ongeveer 10 graden en dinsdag en woensdag een graad of 8 nou, en dan donderdag tot en met zaterdag lijkt het weerbeeld een beetje te gaan veranderen. Want donderdag schijnt nog wel de zon, maar het droog. Maar vrijdag overheerst de bewolking en kan er zelfs een beetje regen. Dus daar moeten de pieten wel even een parapluutje op zitten natuurlijk. En ook zaterdag is het ook nog mogelijk dat het een beetje gaat regenen. Nou, de wind, daar hebben ze niet zoveel problemen van. Want die is een beetje matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. Dus ze hebben keurig weer om te werken hoor. Oh, kijk. Maar als ze zich maar goed aankleden, die pieten. WBW.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 Zo so verliep vanaf het moment dat ik heb. De laatste dagen voel ik me een beetje raar. Geen trek in eten en ik kijk niet maar ik sta. Ja, kijk, hey, uh, wat een stress. Wat een met, stress. Meteen jongens. allemaal errors, uh, errors op de computer. Moet je kijken. Wat gaat hij oh, nou oh, allemaal oh, doen, oh. joh? Wat gaat hij nou allemaal? Oh, jij wat doen of ga ik wat doen? Nou, ik ga wel wat doen. Nou, ik zal eens even ik ik nog zal even een berichtje herhalen van gisteren natuurlijk. Want gisteren kwam Sinterklaas natuurlijk aan in, uh, in Dordrecht. Nou, en dat hebben we natuurlijk een heleboe, heleboel kindertjes op de televisie mogen volgen. Ruim 1.8 miljoen kinderen hebben zaterdag op de televisie gekeken naar de aankomst van Sinterklaas in Dordrecht. Nou, dat, uh, dat bleek vanmorgen natuurlijk uit de, de stichting. Uh, Sinterklaas onderzoek: Kijkcijfers en de intocht was te zien In een speciaal Sinterklaasjournaal Naar 1,8 miljoen kinderen Hoeveel zijn dat dan? Een heleboel, een hele hoop, uh, een vo heleboel. Volgens mij bijna alle kinderen zo een En een groot deel was nu in Zandvoort En een groot deel, ja het merendeel was natuurlijk vandaag in Zandvoort Of is vandaag in Zandvoort En natuurlijk een heel groot gedeelte gaat vanmiddag nog naar de Korverhal Voor het grote feest Waarvan wij ook uh, verslag gaan doen Maar dat doen onze grote vrienden Rudy en Aldo In het programma Zondag in Kennemeland. Akkoord. Wat gaan we doen? Oké. Okay, nou, we gaan eerst even een uh, Sinterklaasconferance uh, draaien. Oké. Okay. En dan gaan we ons voorbereiden op het gedicht. En dat is voor de grote kinderen, hè, dat Sinterklaasgedicht. Sinterklaasconferance -gedicht. is voor de grote ja, kinderen. Ja, ja, ja. Voor de goed. grote kinderen. En het gedicht is voor de kleine kinderen. Nou. En dan hebben we nog een verzoekje van, een, van dat meisje, weet je wel, oh, die wel binnenkwam. Oh, ja, dat ja, ja, ja. moeten we ook nog even doen. Want... Een lief meisje is Ja, dat. een heel lief meisje was dat. Ik heb niet een gedicht over de verliefdheid van Rob Arnhard. Nou, dit is volgende week. <laughs> die is volgende week. Ik heb nooit wat gehad. Oh, jongen, oh, jongen, jongen. Ik jonge, kreeg jonge, een jonge. Doos met met Sneeklaas. Snik nee. Met Sneeklaas kreeg ik ook niks. Nee, ik van ik Sneeklaas heb ik nooit wat gehad. Ja, hij zit met te lachen, maar ik vind het niet leuk. Ik vind het ook een naar persoon, die helder is niet klaar, ik kan ik wel Mag die man niet. Met schimmel. Ja, ik hou niet van die man, ik vind het een naar persoon. Onsymp sympathiek individu vind ik dat, die helder is niet klaar. Dat is geen Ja, een nare man vind ik het, weet je dat?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 Je hebt nooit wat van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds. ik was blij dat ze er morgens nog stond. Oh ja. Nare man. Stomme liedjes allemaal zingen. Heb je ook allemaal die stomme liedjes gezongen vroeger? Daar ja, ik kan me nog over erger, weet je dat? Hoor wie klopt daar, kinderen geen hond. Bij mij werd het niet geklopt hoor. Heb je dat ook allemaal gezongen? Heb je ook gezongen van en strooit dan wat lekkers? In de een of andere hoek? Was dat een waanzin? Waarom zegt hij niet meteen in welke hoek dat hij er allemaal komt? En een beetje lopen zoeken met spullen. Mag die man niet. Oneerlijke man is dat, weet je dat? Met die staf. Oneerlijk, er waren kinderen die kregen. die hadden cadeaus, die liepen de treinen door de kamer. Maar bij mij liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. Nog een zootje armoedzaaiers achter me aan. We waren gelukkig met een groot gezin. Alles was nog een treintje van niks geweest Doe nou. Ik mag die lijn niet allebei niet. Zat je bij die kachel. Zod je bewusteloos te zingen.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 Ik kende het, die was in de voorkamer. Die lag er op tafel. Die kon op zijn rug precies zien wat de aardsebakken staan. Wacht hem niet. Kom in Spanje zit er gek. Ja. Met mij is hoe kom hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dat dus zag ik meteen. Had een erop. En een stuk of acht neuten. Hij is leuk, hè? Maar dus, Man -Knecht, maar dat was helemaal geen Pieter Man -Knecht, was Tante Jo. Tante Jo? Ja, Tante, tante jo. Jo, jo, jo. jo. Jo. Dat was uh, Toon Hemels. Ja, dat was voor de grote, grote kinderen. Hè, dit. Ge geweldig. Dit voor van de grote kinderen. Dus. Nou ja, het is, uh, het is bijna kwart voor twee Ja, en hoe zou het met, uh, met, uh, met, uh, met Sinterklaas nu zijn? Die, zijn? die gaat nu een rondje dorp doen natuurlijk, hè? Ja, ja, op naar de Korfverhal Oké okay. En dan, uh, en dan uh, wat, het Korfverhal is ook groot feest natuurlijk, hè? Kijk, dat wordt een, een mega spektakel daar Oh, dit gaat man, ook gelukkig De techniek dat is, staat voor <laughs> niks Bij mij overal Oké, okay, nee, nee Goed, goed. Euh, nou, even dat verzoekje voor dat kleine meisje. Oh ja. Oh Dan is ze ja, ook ja. helemaal stil. Want ik kwam hier nou een klein meisje binnengewandeld. En die wil graag een heel, heel plaatje aanvragen. Um, had ze op dat verlanglijstje gezet. Nou, wie zijn wij? Wij Tuurlijk doen wij daar, verlenen wij daar onze medewerking aan. En het wordt gezongen, ja, het wordt gezongen door een mannenkoor. Ja, ja. Een echt heus mannenkoor. En dat mannenkoor komt helemaal uit Drenthe, Borger. En het nummer, ja, ik verklap het niet, want het is de naam van het meisje wat aangevraagd heeft. Omdat het zo'n lief meisje is. Gaan ga we hem draaien. Gaan we hem draaien. Jan. Het borger de Oké. Okay. Ja ja. Heb je er ook in gezeten? Ja, gezet. ja, dat vermoed ik al. Maar je hoeft het niet, je hoeft er niet te kunnen zien. Nee. Toch nou, meen ik je toch een klein beetje te horen zo uh, bij dit Maar Petsy is nu helemaal gelukkig, dat kan ze van de verlanglijstje afstreken. Speciaal dit. voor Petsy. Ja, het is weer tijd voor, ik wou zeggen, kwart voor vijf geweest. <lacht> <lacht> een beetje op de zaterdagmiddag houden we dat. Hè. Kwart voor vijf over het gedicht. Maar we hebben nu zo rond kwart voor twee voor je. Het Sinterklaasgewicht. Zie de maan schijnt door de bomen. Sinterklaas is weer gekomen. Met de stoomboot zijn paard en de pieten. De Sinterklaastijd is gewoon om te genieten. De kinderen maken hun verlanglijstjes al. Maar je weet nooit welke doodje komen zal... Elke avond zetten ze hun schoen. Wat zal Sinterklaas erin doen? En op 5 december, gezellig met de familie bij elkaar... al het lekker staat al klaar. Iedereen gaat vrolijk zingen en denkt alleen aan mooie dingen. En als je lief bent, geeft de Sintje wat cadeaus. Misschien wel iets wat jij uit het speelgoedboek uitkoos. En als ze eindelijk alles hebben rondgebracht... Dan roep jij dank je wel tot volgend jaar met een brede glimlach. Dat was hem met de uh, Sinterklaasgedicht bij CFM. Elke zaterdagmiddag doen we dat trouwens, zo rond kwart voor vijf. Niet elke week een Sinterklaas gedicht, nee, alleen nu, deze speciale uitzending. Maar heb je ook een gedicht voor ons? Laat het ons weten. En stuur een e-mail naar redactie at Dank redactie at Dankjewel, Albert Jan. Op zoek naar jou, reden dus voor paniek. ik in de komplette kwartik. Scheurpiet is uit zijn doel. De tekeningen van Sinterklaas die zijn weg. Jipia, joh. En de pi Stelt zijn best Stopt zelfs met stoepen Hij zoekt geweldig goed mee Jippie ja, op De test die krijgt niets getest Ze is aan het steuren En opiet helpt haar daarmee En ik hoop echt dat het werkt Voordat Sinterklaas het werkt Eeuw wat doe je nou Dekeningen zijn niet van jou Had dat maar niet gedaan De club van vast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 Gedaan. Club van Sinterklaas, we gaan eraan Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou Reden, dus voor paniek Van ik in de confetti fabriek. Eeuw, wat doe je nou? Tekenen zijn niet van jou Had dat maar niet gedaan Club van Sinterklaas, we gaan eraan Eeuw, wat doe je nou? Iedereen is op zoek naar jou Reden, dus voor paniek Van ik in de confetti fabriek. Het ritme van zand c, -C -M -M. Er zijn van die mensen, die vragen van alles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 We weten niet echt wat ze willen, maar ik ben dit jaar. Precies wat ik wil. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gevoelig verkeerd feest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En aan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 totdat jij met die zak naar Spanje vergeet ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest ik vraag aan Sinterklaas ook vrede Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. En daarmee werd het alweer bijna twee uur, einde van deze speciale Sinterklaas Muziek Boulevard. Ik ben zo blij dat hij veilig is aangekomen. Het is helemaal goed gekomen, hè? Gewoon. Oh, wat was dat stressig Niet normaal, zeg maar. En nou het grote feest, het grote Sinterklaasfeest in de Corverhal. Ja, dat gaat ook nog goed. En op de radio gaan we ook door, ook naar de Corvroal trouwens, straks bij zondag in Kennemerland. Ja, want met yes. Rudy en Aldo. Waar wij, waar wij stoppen gaan zij rustig verder hè? Dat bedoel ik. Dus die krijgen nog een hele drukke ja, middag voor de boegen. Zo meteen tussen 2 en 5 zondag in land. Maar goed Rob, wij, uh, Sinterklaas is veilig binnen. Wij Dank kunnen u. feesten. Wij gaan feesten. Wij gaan feesten. Wij gaan pepernoot eten. Wij gaan pepernoot eten en uh, lekkere marsepein. Heerlijk, maar, heerlijk, heerlijk. Dus uh, luisteraars, blijf u luisteren naar CFM, want het verhaal heeft nog een leuk staartje. Eet smakelijk en bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.